Morant Rwakili met het NOS-journaal. Voetballer Mohamed Ihataren is terug op het trainingsveld. Hij ontbrak ruim twee weken bij Ajax, officieel omdat hij niet fit zou zijn. De Telegraaf meldde zondag dat de voetballer afwezig is... vanwege bedreigingen uit het criminele milieu. Veiligheidsexperts zouden het daarom niet verantwoord vinden... om hem op de club te laten komen. Ihataran zegt nu op Instagram dat hij terug is van weg geweest. De politie en Ajax zeggen niks over de vermeende bedreigingen. De behandeling van de Britse jongen Archie wordt morgenmiddag stopgezet. Dat heeft de moeder van de jongen van 12 gezegd tegen Britse media. Archie werd in april bewusteloos gevonden door zijn moeder en ligt sindsdien in het ziekenhuis. Zijn artsen willen de behandeling al een tijd stoppen, omdat hij hersendood zou zijn. De ouders probeerden dat met meerdere rechtszaken te voorkomen, maar het Britse Hoge Rechtshof heeft nu besloten dat de artsen de behandeling inderdaad mogen stoppen. In de derde voorronde van de Champions League heeft PSV de uitwedstrijd tegen Monaco gelijk gespeeld met 1-1. De Eindhovenaren kwamen kort voor rust op voorsprong door een doelpunt van Veerman. Tien minuten voor tijd maakte Monaco gelijk. De return is over een week in Eindhoven. Als PSV wint plaatst het zich voor de playoffs voor de Champions League. Het graanschip dat gisterochtend de haven van de Oekraïnse stad Odessa verliet heeft de Turkse kust bereikt... De Razoni is het eerste schip dat na de gesloten graandeal uit Oekraïne kon vertrekken. Onder leiding van Turkije en de VN maakt Rusland en Oekraïne afspraken over de veilige doorvaart van graanschepen. In de Zwarte Zee liggen ze zeemijnen en worden schepen aangevallen. De lading van het schip wordt morgenochtend eerst nog gecontroleerd. Daarna vervolgt het zijn weg naar Libanon. En dan het weer. Vannacht is het helder en ligt de temperatuur rond de 17 graden.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 No, Dit is The FM Zandvoort. Jij alleen maar aan jezelf bent. Dat mag je zelf weten. Oh, je denkt dat je geweldig bent.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 Is Zon Zee Zandvoort En Zomerhits Zomer just recalling You're much too slow for me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 At the shapes in his mind Black birds and bluebirds Are resting on his shoulders Waiting for their moment to fly Multicolored feathers Against the sky Silver shadows spread over the landscape Draped over the background as a veil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 Jouw keuze, ZFM. Oeh jij, ik dacht dat jij beter wist. Ik dacht dat jij beter was dan dat. Oeh jij, bent ben zo naïef en zo verloren. Zo verliefd over je oren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 God. It's been a long time. I can never think I was gonna see you again.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 Ben. Hoor je nu overal? Hoe je nu overal? Ja. Ieder en weer. zo. This one.